Kort daarvoor was een wekker ontploft in de winkel in Gent in België. Ook bij Lille in Noord-Frankrijk was een kleine explosie. De explosieve opruimingsdienst bracht later op de avond in zon een verdacht pakketje tot ontploffing. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en is er geen schade. Bij andere IKEA-filialen is er geen concrete dreiging, maar mogelijk gaat de politie die toch nog doorzoeken op explosieven. Middelbare scholieren hebben dit jaar minder klachten ingediend over het centraal eindexamen dan vorig jaar. Gisteravond, afgelopen avond, had het LAX 136.000 klachten binnengekregen, 13.000 minder dan de eindscore vorig jaar. De komende dag staan alleen nog Turks, Spaans en Arabisch op het programma. Dit jaar werd vooral geklaagd over Nederlands. Vorig jaar vonden veel kandidaten Engels te moeilijk, maar over dat vak kwamen nu weinig klachten.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 Don't you win?